Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er ligt een akkoord tussen Israël en Hamas, maar wat betekent dat? Een uur geleden hebben beide partijen in Egypte hun handtekeningen gezet... maar we weten niet of er daarmee ook echt een eind komt aan de gevechten in Gaza. Egypte zegt van wel, maar iemand binnen de Israëlse regering... vindt dat het akkoord pas in kan gaan als het plan is goedgekeurd door hun kabinet. Dat komt later vanmiddag pas bij elkaar. Je hoort correspondent Nasra Habiballa. We weten dat de afgelopen uren het nog steeds onrustig was in Gaza. Dat er nog steeds berichten waren van luchtaanvallen, explosies... zowel in het noorden als in het zuiden. Maar nu met het tekenen van het bestand zou dat dus rustiger moeten worden. Uh, de gijzelaars die komen nog niet meteen vrij. Donald Trump heeft in een telefoongesprek met de familieleden van de gijzelaars gezegd... dat hij verwacht dat maandag alle 48 gijzelaars vrij worden gelaten.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 want zo druk was die periode, was in 2008 voor een huis 496.000 euro afgetikt. En het lukte steeds meer mensen om te stoppen met roken. In Hollands kroon in Noord-Holland ging dat het beste, zegt het CBS, het RIVM en de GGD. Want daar halveerde het aantal rokers. Bent u zelf een roker? Geweest. Toen ik zwanger raakte van mijn uh, oudste zoon, toen ben ik gestopt en uh, nooit meer begonnen. Wat zou u willen zeggen tegen mensen die wel roken? Stoppen mee. Beter voor je gezondheid... Voor je portemonnee. Ballen tonen en stoppen. Het kan. Oktober is stoptober. Aan die actiemaand doen ook dit jaar weer ongeveer 50.000 rokers mee. Heb ik nog het weer? Ja, het is overal droog. Er zijn opklaringen met af en toe best wat zon. Vanmiddag vanuit het noordwesten weer meer wolken. En het wordt max 15 of 16 graden. Zfm, verkeersinformatie.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 Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk wanneer het akkoord dat Hamas en Israël... vannacht sloten ingaat. Er werd gezegd dat het vanmorgen om 11 uur zou worden ondertekend. Maar het kan ook later zijn vanmiddag... na een vergadering van het Israëlische kabinet. In het demissionaire kabinet is een stevige discussie over het versoepelen van de stikstofregels. BPB-minister Wiersma van Landbouw wil zo het bouwen en uitbreiden van bedrijven toestaan zonder vergunning... als er maar weinig uitstoot is. De VVD is tegen. Het Albert-Schweitzer-Ziekenhuis in Dordrecht heeft twee nieuwsgierige medewerkers ontslagen. Ze hadden in ruim duizend medische dossiers gekeken, terwijl ze daar niets mee te maken hadden. En het weer geregeld zon later meer bewolking en het wordt 15 of 16 graden. Dit is ZFM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. het. Alleen bij ZFM.